Dit is Jeroen met het NOS Journal. De man die vorige week betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Maarsen. wordt verdacht van doodslag. Volgens ooggetuigen reed de automobilist veel te hard. toen hij op een andere auto inreed. Bij het ongeluk vielen doden. ook raakten zeven mensen gewond. onder wie de verdachte. Steeds meer hulpbehoevende ouderen doen een beroep op familie of buren. Volgens een enquête van de ouderenorganisatie AMBO is er een stijging met 10 ten opzichte van een jaar geleden. Door de hervorming van de zorg zijn ouderen meer aangewezen op ondersteuning van bekenden. En dat wordt meer in de praktijk gebracht, zegt de AMBO. In Venlo is een meisje van 15 op straat neergestoken. Volgens omroep L1 was ze op weg naar school toen ze door een voetganger werd aangevallen na een ruzie, waarover is onbekend. Het meisje is naar het ziekenhuis gebracht en is volgens de politie aanspreekbaar. De dader is er vandoor gegaan. Terreurorganisatie Islamitische Staat heeft in het noorden van Libië een belangrijke oliehaven aangevallen. De haven wordt verdedigd door een speciale gewapende eenheid. die afgelopen oktober ook al geconfronteerd werd met aanvallen van de IS. De olie-exporthaven van S Sider en het nabijgelegen Ras Lanouf zijn al een jaar om veiligheidsredenen gesloten. De Europese beurzen zijn het nieuwe handelsjaar vanochtend slecht begonnen. In navolging van China, waar de beurs zelfs werd stilgelegd, waren er flinke koersverliezen. Op de beurs van Frankfurt verspeelde de DAX-index 4 en Parijs en Amsterdam 3 In Londen bleef het verlies beperkt tot 2 Het dreigingsniveau in Brussel is naar beneden bijgesteld. Besloten is het niveau te verlagen van het op 1 naar hoogste niveau 3 naar 2. Het dreigingsniveau was op 28 december verhoogd... omdat er concrete aanwijzingen zouden zijn... voor een aanslag op het hoofdbureau van de politie in Brussel. Het weer in het Noordoosten nog steeds winters... en kans op gladheid. Vanmiddag wordt het even droog, bij min 2 graden in Groningen... en plus 2 tot 9 graden op andere plaatsen. Vanavond in het noorden weer kans op winters en neerslag. Dit was het DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A1 Amsterdam richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Muiderberg. Staat drie kilometer verder twee rijstroken zijn dicht. De verbindingsweg naar de A6 richting Almere is ook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Zinke Stadvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. je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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM LUNST. Welkom terug luisteraars bij het tweede uur van ZFM LUNST. En u weet het. <lacht> We beginnen het uur twee, zo na de klok van één uur altijd met een stukje cabaret. Nou, dat gaan we vandaag ook doen natuurlijk. Het, het, het verschil tussen mannen en vrouwen, het fundamentele verschil tussen mannen en vrouwen volgens mij. Zal ik dat anders heel eventjes, hoe heet dat, uh, uh, schematisch aanschouwelijk maken, zeg maar? Zal ik het heel even tussendoor... Dat heeft nog even niks met de, dat heeft nog even niks met de officiële lezing te maken. Maar gewoon omdat jullie ook al nooit een pornofilm hadden gezien. Ja. Kan het lezen? Balkon ook boven? Oké. Okay. Nou, heel even tussendoor. Dus even. even dat heeft even niks met het uh, officiële programma te maken. Kijk, dit is. Dit is de, zeg maar, de wereld. Heel globaal. En de. wereld, <totstut> het, is, het is een gave, het is een gave. Nou, en ja. ja. Het is, nou. En de wereld. De wereld is heel grofweg onderverdeeld in twee soorten mens. namelijk de man en de vrouw. Nou, de meeste mensen die denken dat het verschil tussen mannen en vrouwen uitsluitend hierin gelegen is. Dat die man heeft zeg maar een soort uitstulpsel aan de onderkant. Ja. Hè? En die vrouw heeft zeg maar een soort instulpsel, zeg maar zo. Ja, en hier nog wat extra equipment zeg maar. zo. Ja, zo. Ja, zo. zo. Oh, hier trouwens ook. Ja, ja. Ik zal er even, even een hoofdje op tekenen dat het niet zo, uh, dat het niet zo onpersoonlijk is. Nou, zo, nou. <lacht> nou. nou, de meeste mensen die denken dat het verschil tussen mannen en vrouwen... hiermee afdoende uit is gelegd dat dit, dit is, klaar, afgelopen uit. Valt verder niks meer over te melden. Nou, het is niet waar. Hoe het namelijk mijns inzien zit... dat is dat die man, die neigt er al... tenminste, de, de meeste mannen dan... die neigen er al... S sommigen niet. Sinds jaar en dag toe, zeg maar, om met dat uitstulpsel, zeg maar, in, dat instulpsel ja, van die vrouw, nou ja, zeg maar, te gaan zitten hannessen. Dan weet je zo, ja. Zo. Nou, ja, nou. dit is allemaal uh, nog niet eens zo erg gek genoeg, daar is het allemaal wel opgebouwd, kan het allemaal wel hebben, maar, ja, hè, ja, maar als je even niet oplet, dan ontstaat hier allemaal gedoe. Dit is ook allemaal niet eens zo'n probleem, maar er beginnen ook wel gelijk allemaal hormonen door dat lijf van die vrouw te gieren en door dat hoofd. Die vrouw krijgt ook meestal een beetje last van verwarring en dat soort dingen. Ja, dat maakt een beetje in verwarring. Nou, dit groeit en groeit en groeit. Dit moet er op een gegeven moment echt uit, anders zou die vrouw onverhoeds ontploffen. Ja, als het maar nergens uitkomt en het wordt steeds groter, ontplofsten. Gelukkig is daar een speciale uitgang voor. Het is wel zo, op het moment dat het naar buiten komt, scheurt dit allemaal jammerlijk uit. ja. Ernstig uit, ja. ja. Veel te klein, veel te klein. echt, ja, echt heel... eh. Uh... Ja. ja, er wordt op dat moment overigens heel lucht erover gedaan. Maar nou, dat geeft nu mevrouw, dat hechten we wel weer. Ja, ja. Maar nou, het komt eigenlijk nooit meer helemaal goed. het nee. wordt nooit meer zoals het was. Die vrouw krijgt ook heel vaak last van urineverlies en dat soort, dat soort ongemakken. Nou. Als je massel als je, hebt, als je pech hebt, heb ik het nog ineens over. Als je massel hebt, dan, dan komt er een. Dan komt er, niet goed, dan komt er een, een gezond kind uit. Dat merk je hier aan. Die begint onmiddellijk te blaren. Die wil namelijk melk. Nou. nou, dit reageert er heel vriendelijk en adequaat op door direct drie keer zo groot te worden. Nou, nou. nou ja, dat is. Anziek, dat is anziek allemaal goed geregeld. Die melk gaat allemaal in dat kind zonder te morsen... en op de goede temperatuur. En dat is altijd voorradig en allemaal gezellig. En dat doet het allemaal. Er is echt wel goed over nagedacht. Daar wil ik ook helemaal niks over zeggen. Behalve, ja, op een gegeven moment gaat het kind toch aan de fruitprakjes... of de olfariot, weet ik veel, of een broodkorsje. Daar kan je op wachten. Die heeft op een gegeven moment die hele melk niet meer nodig. En dit gaat dan ook inderdaad van de weeromstuit heel ja heel teleurgesteld en verdrietig, jammerlijk. Nee, ja. Ja. Ja. Ja. ja.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 Die kan, je op een gegeven moment, die kan je op een gegeven moment gewoon niet meer ruilen. Nee. Ja, dan kan je bij wijze van spreken overdrachtelijk gezien... dan kan je daar niet meer mee terug naar de blokker. Ja, dan zeggen ze namelijk bij de blokker... ja, mevrouw, dat heb u gebruikt. Ja, ja dat ziet u toch zelf ook wel, hoop ik. Dit is een beetje een afgetrapte zooi, mevrouw. Dat kunnen wij toch nooit zo terugnemen? Ja, maar ik had het bonnetje nog. Ja, dat kan u... Ik kan u het bonnetje nog wel hebben. Maar dat kunnen wij zo niet op de schappen terugleggen. Dit neemt natuurlijk geen hond meer mee. Al krijgen ze het gratis met dertig spaarducaten. Dat... dat nemen ze een nieuwe, mevrouw. Dat snapt u toch ook wel? Terwijl deze kant die is eigenlijk nog zo gloed als nieuw. Ja, daar is eigenlijk vrij weinig mee aan de hand. Dus dat wou ik maar even schematisch aanschouwelijk maken. Het uiteindelijke verschil tussen mannen en vrouwen. Maar ja, dit hele, verschijn, dit hele verschijnsel, wat ik hier nou getekend daar zie je dus verder helemaal nooit iets over. Nee, daar lees je nou nooit iets over in die bladen. Het is allemaal la. la, la, la, la. Ja, met picknickmanden en roeiboten en zes dubbele sandwiches... Terwijl je zelf al lang blij mag zijn dat je een zak droge krentenbollen mee weten te grissen, ja. Maar je ziet dan nooit eens een keer een ondergekotste moeder in zijn blad staan. Ja, met twee, twee kinderen met griep en zij zelf ook. En dat ze al drie hele dagen en nachten achter elkaar niet geslapen heeft, daar zie je dan nooit eens een keer een leuke speerreportage over. Ja, het is dus allemaal la, la, la, la, la. Plant u voort, la, la, la. Ja, je ziet dan nooit eens een keer een ontredderd gezin met de kerst. Met kabeltrui met chocoladevlekken. Ja. En, en profielzolen met stront. Ja. Zoals het in het echt is.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 Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa, whoa. If you should find you miss a sweet and tender love we used to share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 Luisteraars Antwoord, lunchluisteraars. En dit is U2 met Still Haven't Found. zoeken, U ook, YouTube. Zoekt u zich ook nog wild? Dan heeft u ook nog steeds niet gevonden wat u zoekt. Lekker broodje kroket of zo, een broodje kaas, zo tussen de middag. Bij Zandvoort lunst. Het kan zomaar gebeuren dat je moet zoeken. Maar was maar naar je geld om het te kopen. Ja. Zandvoort Lunst. Ja, Zandvoort Lunst. Uh, ik probeerde Joop van Lesnet te bellen, maar Joop uh, neemt niet op. Dus hij moet nog een beetje van start komen denk ik, met het nieuwe jaar. Of hij heeft weinig gebleefd in het weekend, Ik moet je je voorstellen. Het was erg gezellig hier uh, op onder meer het plein uh, met de ijsbaan natuurlijk, waar disco was voor de kinderen, zag ik. We hebben er ook hier in Zandvoort genoeg aan gedaan om uh, tijdens de decembermaand, de kerst uh, en uh, de jaarwisseling en al die dagen ertussen, om het enorm gezellig te maken hier. Uh, het sfeertje was prima in het centrum van Zandvoort. Studio ook trouwens hoor. Een prima sfeertje ook. We zijn er een tijdje uit geweest, want uh, ja, dat heet dan Winterreces. Het kabinet gaat ook naar huis. Hè? Die gaat ook uh, alleen maar oliebollen eten, oppervlakken. Hangen op de bank bij de televisie. Of ze hebben zelf een kabinet thuis en dan gaan ze er bovenop zitten. Ik weet het niet wat ze doen. In ieder geval gaan wij luisteraars verder genieten van mooie muziek. Dat doen we met Doten. En die heb ik ontmoet. Ja. Bij uh, Jurgen Paul was ik in de uitzending. Mocht ik live komen, omdat ik vaker lid ben, en word ik af en toe uitgenodigd om zo'n uitzending bij te wonen. Dat was dood en ook. Ik heb na afloop even met hem gesproken. Aardige man. En een prachtige muzikant natuurlijk. No met z'n allen. Nee, nee, u blijft gewoon thuis en ik blijf gewoon hier in de studio. Lekkere muziek draaien. Doe ik door twee uur, want u luistert dan altijd naar Zandvoort luncht, luisteraars. Dus ik zou zeggen take it easy, mensen. Doe ik dat ook, met eagles. Een oudje. Maar wel lekker, hoor. Seven women on my mind. Four that wanna own me, two that wanna stone me. once, and she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Luisteraars, deden we het rustig aan? Nou, dat moet ook rustig aan, mensen. Het jaar is net begonnen. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Charles Duif. Allereerste uh, luisteraars, uh, mijn collega Dolly Tampirik die normaal het nieuws voorleest op de maandag. Is ook een tijdje niet. Ze heeft uh, door persoonlijke omstandigheden... Moet ze het een tijdje even laten afwijzen. Ze komt weer terug bij ZFM Zandvoort. Het is maar een tijdelijke situatie... maar het kan best een paar maandjes duren, heb begrepen. Dus uh, Dolly, alle sterkte uh, met uh, alles wat er speelt uh, in jouw leventje. Uh, nou, omdat ik uh, Dolly moet missen vanmiddag... ga ik u zelf uh, voorzien van het nieuws. Uit een enquête van Huurdersplatform Zandvoort, afgekort HPZ, blijkt dat 46% van de huurders van de woningbouwvereniging de Kei de huur veel te hoog vindt ten opzichte van de kwaliteit die er vanwege de woning wordt geboden. Ook het onderhoud, klimaatbeheersing, het wooncomfort van de, het aanbod van Zandvoort laat uh, echt te wensen over, zegt Dini van der Meijen van het HPZ. Van de geënquêteerden geeft 55% aan last te hebben van tocht. 46% vindt het veel te koud in huis. 39% vindt dat de woningen veel te tochtig zijn. En 33%, zijn allemaal hoge percentages, klaagt over schimmelvorming. Ik huh. dacht dat Sinterklaas er alleen last van had, maar nee. Deze enquête, luisteraars, is gehouden omdat er in 2016 prestatieafspraken gemaakt worden tussen de Kei de gemeente en anderzijds het platform. We wilden weten wat er allemaal leeft onder de huurders. De enquête gaf 528 ingevulde enquêteformulieren retour. En dat is een percentage van 21 procent. En hierdoor krijgt men een betrouwbaar beeld... van de huurders van de KEI in Zandvoort. Zo meent mevrouw van der Meijen. Nou, drie kwart van de respondenten vindt dat er te weinig sociale huurwoningen zijn... En dan gaat het met name om starters en jongere gezinnen. En dat de verkoop van uh, die sociale woningen eigenlijk moet stoppen... en beschikbaar moet blijven als uh, goedkope huurwoning... voor mensen die daar uh, dringend om verlegen zijn. Uit het onderzoek blijkt verder dat de meerderheid voordeel verwacht... van een betere woonisolatie. Maar dat de helft daarvan uh, eigenlijk niet extra wil betalen... voor deze uh, uh, aanpassingen, zodat er minder uh, ja, kou... Uh, op warmte naar buiten gaat, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dat komt omdat drie kwart van hen de huur te hoog vindt... ten opzichte van hun inkomen. De helft hiervan maakt zich zorgen... of ze dat over twee jaar überhaupt nog wel kunnen betalen, die hoge huur. Ook blijkt bijna niemand het energielabel van hun eigen woning te kennen. Nou, er vindt een bewonersavond plaats... dat allemaal op woensdag 27 januari aanstaande... Daar worden de resultaten van de enquête gepresenteerd... En iedere huurder van de KEI is daarbij welkom. De Woonbond en het HPZ zullen ook aanwezig zijn. in ook de KEI, gemeenteraadsleden en wethouder Galik... die zijn uitgenodigd voor deze bijeenkomst 27 januari op woensdag. Ja, we beleven het met Zal. Het was heel erg druk, de Nieuwjaarsduik. Is de hoofdpijn er niet wel eens weg, wegluisteraars door de kou? Heb je al een warme douche genomen om de kou helemaal weg te spoelen? En dan een bezoekje gebracht aan de sportschool. Om dit jaar wel echt wat aan de sport te doen? Nou, wij met Zal hier ook niet. Maar gelukkig hebben we foto's van mensen die het jaar heel fris en fruitig zijn begonnen. Aan uh, die Nieuwjaarsduik. Nou, u kunt het allemaal op internet terugvinden. Als u gaat naar dichtbij.nl en dan eventjes uh, zoekt naar. Uh, ja, de, uh, de nieuwjaarsduik. Twee mannen zijn in de nacht van zaterdag op zondag... Uh, rond de klok van 's nachts aangehouden op een begraafplaats... aan de Tollenstraat in Zandvoort. De getuige had vreemde geluiden gehoord... en had het vermoeden dat er werd ingebroken... of wellicht ook spullen werden vernield daar. Agenten kwamen naar de locatie en troffen op de begraafplaats twee personen aan. Het gaat om twee mannen van 31 en 40 jaar afkomstig uit Noordwijkerhout. Tweetal had geen duidelijke verklaring wat ze daar eigenlijk deden op die begraafplaats. Tweetal is vervolgens voor onderzoek meegenomen naar het politiebureau. En de beheerder van de begraafplaats zal bij de dag liggen bekijken... of er is ingebroken in een van de ja, huisjes daar op die begraafplaats... of dat er mogelijk ook spullen zijn vernield. Per 1 januari 2016 gaat Omgevingsdienst Eimond de WABO-taken van de gemeente uitvoeren. Het heeft alles te maken met de, ja, milieu en zo. Milieuzaken, dus ophalen van vuil, noem alles maar op. Deze taken bestaan uit vergunningverlening, toezicht en natuurlijk ook handhaving. Ook de gebruiksmeldingen, tijdelijke gebruiksvergunningen... en verzoeken om splitsingsvergunning worden voortaan door de Omgevingsdienst Eimond behandeld... Wel op dat moment kunt u zich vervragen en meldingen over deze zaken... Richting, richten tot Omgevingsdienst Eimond. U kunt dan eventjes surfen als u over internet beschikt... naar www.omgevingsloket.nl www.omgevingsloket.nl Het spreekuur dat gaat niet veranderen. Het telefonisch spreekuur voor vergunningsverlening... blijft op maandag tot en met donderdag pas morgens 9 tot 11 uur. En de telefoonnummer is 0251 263... 863. Een autoluisteraars is zaterdagochtend tegen een boom gereden in Haarlem. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de kruising van de wagenweg met de Spanjaardslaan. Drie kinderen die in de auto zaten zijn nagekeken door de ambulance-dienst. Door het personeel. En uh, ja, de auto is zwaar beschadigd geraakt en moest worden opgehaald door een bergingsmaatschappij. Hoe het met de betrokkenen is, weten we niet. Mogelijk dat daar de komende dagen meer duidelijkheid over ontstaat. De politie in Haarlem heeft in de nacht van zaterdag op zondag rond half één drie mannen aangehouden voor een mishandeling. De agenten kregen een melding dat er twee jongens waren mishandeld in de Lange Veerstraat in het centrum. En bij die mishandeling, ter hoogte van Snekbar Hapwad, moesten de slachtoffers onder andere een kopstoot, ze dus vuistlagen en meerdere trappen incasseren. Een van de jongens verloor zijn voortand bij het incident. Op aanwijzingen van getuigen konden er drie mannen worden aangehouden. Deze aangehouden verdachten zijn een 42-jarige man uit Amsterdam... een 33-jarige man uit gelder en een 33-jarige Haarlemmer. Nou, dat drietal is voor onderzoek meegenomen naar het politiebureau. En zo hoort het ook, zou ik zeggen. Overigens, de twee jongens die zijn behandeld zijn... een 18-jarige jongen uit Hoofddorp en een 19-jarige Haarlemmer. Zij hebben overigens ook aangifte gedaan. De politie heeft vrijdag een zesde verdachte aangehouden. Dus het gaat om het onderzoek naar de dodelijke steekpartij... die plaatsvond op de zomerkade in Haarlem... en waarbij een 22-jarige jongeman tijdens Nieuwjaarsnacht het leven verloor. De verdachte, een 24-jarige Haarlemmer, is aangehouden en zit in de cel... Nou, ik zei het al bij die steekpartij, uh, die vond plaats s'nachts rond kwart voor vier aan de Zomerkade in Haarlem. Er kwam dus een 22-jarige man om het leven. Maar er raakten ook een aantal andere personen bij gewond. Vijf andere verdachten zijn twee Haarlemmers, vrouwen van 20 en 21 jaar oud. En drie Haarlemmers van 20, 23 en 25 jaar oud. Zij zijn al eerder opgepakt, opgepakt en zitten ook natuurlijk nog vast... Nou, tot dus voor het regionale nieuwsluisteraars. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. En ik citeer vanmiddag uh, de site Weeronline... die u uh, ook kunt raadplegen uh, op het uh, internet www.weeronline.nl. In het Noordoosten blijft het vandaag vriezen. Er valt af en toe lichte sneeuw. De rest van het land... Het krijgt te maken met temperaturen van 4 tot 9 graden. Daar is het dus een stuk zachter. En er valt lokaal wat regen. Vanavond is het noordoosten... Uh, daar is een grote kans op gladheid... doordat de sneeuw overgaat in regen. En op de bevroren ondergrond... Uh, kan het allemaal vastvriezen. Nou, ik zei het al, vandaag is het grijs... met af en toe regen. De temperatuur stijgt op veel plaatsen naar 4 tot 9 graden. Daarbij is de wind meest matig... en draait van zuidoost naar zuidwest... Alleen in de noordelijke provincies is het een stuk kouder en blijft het vandaag vriezen met af en toe wat lichte sneeuw. Daarbij staat een koude oostenwind, waardoor ook in delen van Overijssel, Flevoland en ook Noord-Holland de temperatuur licht kan dalen. Vanavond blijft het in grote delen van het land bewolkt. Regenachtig en in het noordoosten gaat de sneeuw over in regen. Maar doordat de temperatuur onder nul blijft, kan er op heel veel plaatsen gladheid door ijssel ontstaan. Meestal nog gevaarlijker als sneeuw. Want je ja, nou, weet het zelf, als er wat gijzeld heeft... Dan, uh, dan kan je bijna met de, met de fiets of met de auto niet op de weg. De kans op verkeershinder is dan ook erg groot. De gladheidkans houdt de hele nacht aan. Morgen is toch veel plaatsen bewolkt met af en toe lichte regen. Alweer regen, ble. En in het zuiden is de kans op een zonnetje. In de ochtend kan het in de noordoostelijke provincies spekglad zijn. In het westen, midden en zuiden wordt het 4 tot 8 graden. En in de noordoostelijke provincies blijft de koude, uh, door de koude oostenwind blijft het licht vriezen. Ook op dinsdagavond en in de nacht naar woensdag is er kans op gladheid... door winterse neerslag of door bevriezing van het wegdek. Woensdag, dan rijdt de kou net wat verder... en valt de temperatuur in de noordelijke helft mogelijk nog iets lager uit. Blijft overwegend bewolkt met lichte neerslag. En vooral in het noordoosten kan dat dus overlast veroorzaken... Donderdag dan zet de zachtere lucht door en wordt het in het noordoosten zo'n 5 graden. En daarmee zal ook de gladheidskans gaan verdwijnen. Er is dan veel bewolking en vanuit het zuidwesten trekt er een regengebied over het land. Kan het niet mooier maken dan het is. In het zuiden en westen wordt het zo'n 7 tot 8 graden. En de dagen daarna luisteraars, het blijft wisselvallig. Met meer bewolking dan een zon. En van tijd tot tijd, ja, regen.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 dat is toch uit de tijd, meid. Je kunt het ook aan mij kwijt. Nou, ik heb het even aan mijn moeder gevraagd. Ze vond het allemaal goed hoor. Dus eh, wat dat betreft zitten we helemaal geramd. Ik heb eh, zo rond de klok van kwart over één eh, geprobeerd... om Joop van Es te bellen. Dat is niet gelukt. Ik denk dat eh, Joop er nog geen rekening mee heeft gehouden... dat er vandaag alweer... Eh, uitzending zou zijn, maar ik hoop dat ik Joop binnenkort weer aan de, gezond en wel aan de lijn krijg. En ik wens hem vanaf deze plek alvast een, een fantastisch 2016. Toen het mag allemaal nog, de eerste dagen van het nieuwe jaar, mag je voorlopig nog eventjes wensen uiten. En ik wens u ook toe dat u hiervan gaat genieten, luisteraars. Want dit is een heel bijzondere uitvoering van uh, Hallelujah, het liedje Hallelujah door de Canadian Tenors. Geweldig. En op het moment dat uh, ja, Celine Dion daarbij komt... Nou, u begrijpt het al, dan, dan, dan breekt echt de hel, los, de hel los, maar dan de hel van Kippenvel. Want zo geweldig, zoals die dame dat aanvult. Luister en geniet van dit prachtige nummer. Of u zeer verstandig zijn. Echt mooi dit, hoor. Live, hè? I heard there was a secret was. David played and it pleased the oh Lord But you don't really care for music, do ya? It goes like this, the fourth, the fifth Minor fall the major lift, the baffled kick been here Als Dion binnenkomt, de, de tenors zelf hebben dat nog niet in de gaten. Die zien het publiek ineens uh, joelen en dan denken dat het voor hun is. Maar dan komt ineens die dame binnen. En dan, ja, dan schrikken ze eigenlijk een beetje. Ja. Getuigen ook Oprah uh, Winfrey, die zit kennelijk ook wel in de show. Nu gaat Celine Dion meedoen. Nou, kippenvel, luisteraars, luistert told the truth I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, stand Heb ik teveel gezegd? Nou, ik denk het niet, hè? fantastisch, wat een uitvoering. Halleluja. De Canadian Tanners waren dat. Dus vier jonge mannen. Uh, nou ja, uh, nou ja zo'n zo midden dertig zag ik ze in leeftijd... als ik ze zo aanschouw op het, uh, op het internet. Maar uh, ja, die, plotseling uh, te gast, Celine Dion... Uh, tijdens die live uitvoering. En daar hadden de mannen niet op gerekend. Ze ging meezingen. De hele zaal ging uit zijn dak. Nou, u heeft zelf kunnen horen waarom dat was. Ja, heb ik ooit gezegd. Dat ik van je hou, zeg ik tegen Yvonne nou. in Bloemendaal. Dit is Clouseau. Have I told you lately that I love you? Zo kennen we het natuurlijk van... De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 Was dit uh, Have I Told You Lately That I Love You? Nou, ik zeg het niet elke dag, maar ik bedoel het wel zo. Want <middels> oude liefde roest niet. Althans <middels> volgens uh, VOF De Kunst. Nou, die hebben de kunst uh, om dat uh, mooi te zingen zo. Misschien ben je mij al lang vergeten. Ik ben Ik denk een beetje hard op nu met Ed Sheeran. Thinking Out Loud. En daar sluit ik het eerste uur of het tweede uur van Zandvoort Lunch mee af. Mijn eerste uitzending van 2016. Ik hoop dat u genoten heeft. Ik ben er morgenmiddag weer tussen 12 en 2 uur. Met opnieuw een aflevering van Zandvoort Lunst. Een hele fijne dag nog, wat mij betreft. Tot morgen, dag. touch of a hand We'll